Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De formatiesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn mislukt... omdat de inhoudelijke verschillen uiteindelijk te groot waren. Dat schrijft informateur Schippers in haar verslag aan de Tweede Kamer... die er morgen over debatteert. Volgens Schippers hebben de partijen twee maanden met elkaar gepraat... op basis van de verkiezingsuitslag... en niet op basis van overeenkomsten in hun verkiezingsprogramma's. Dat betekende dat een breed politiek-inhoudelijk spectrum... overbrugd zou moeten worden, al dus Schippers. Servië moet erkennen dat er in Srebrenica genocide is gepleegd. Erkenning is noodzakelijk om te voorkomen dat dit soort misdaden vaker gebeurt, zegt de Raad van Europa in een nieuw rapport. In juli 1995 werden onder leiding van de Bosnisch-Servische generaal Mladic ruim 8000 mannen en jongens in de moslimanklaven om het leven gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij het volste recht heeft om informatie te delen met Rusland. De Washington Post had gemeld dat Trump in een gesprek... met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... geheime informatie over de islamitische staat had gedeeld. De democraten leverden meteen felle kritiek... en zijn eigen Republikeinse partij vroeg om tekst en uitleg. Vakbond CNV noemt de reorganisatie bij Blokker een mokerslag. En ook de FNV is geschrokken. Alle formules waar geen Blokker op de gevel staat worden afgestoten. Ook gaan zo'n honderd slechtlopende Blokkerwinkels dicht... De reorganisatie kost in de komende twee jaar bijna 2000 banen. De politie in Middelburg is op zoek naar een man die gisteren bij vier mensen een bijtende vloeistof in de ogen heeft gespoten. Dat deed hij met een waterpistool. De slachtoffers vertelden alle vier dat hun ogen branderig aanvoelden en dat ze benauwd werden. Waarschijnlijk gaat het om ammoniak. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. De politie weet niet wie de dader is, maar vermoedt dat de man rond de 20 jaar is. Het weer geleidelijk volgt vanuit het zuiden meer zon. Daar is het inmiddels ruim 25 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, dan kan het 27 graden worden. Vanaf donderdag koeler en meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. John van de ANWB. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten. 9 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Vertraging zo'n 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelvaar en Sveen, 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging valt nu nog wel mee, 5 minuten. En na een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar de vertraging is nog een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag. <tieding> Me liga mais tarde, vou oh, adorar vão nessa gata, me liga, mais tarde balada, quero curtir com você, na madrugada dança, colar, até o som aí -ah. a gata, me liga, mais tarde, em balada. Quero curtir com cé, na madrugada dança, pular, que hoje vai rolar o yes, yes, yes, yes! Gustavo Lima e você, Tere, I'll yeah. Chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, Weer tweede uur. CWM Coast Summer. En het schijnt allemaal heel erg goed te gaan... want zelfs de programma van CWM Zandvoort... die zit te swingen. Al dan niet in zijn zandbak, maar dat weet ik dus niet. Ik hoop er nog eens te horen van hem maar. Ja, ja, ja, ja, ja. En de verzoekjes blijven maar komen natuurlijk. Ik hoef helemaal geen playlist te maken. Dat doen jullie van mij... You know what? Ti, junto a ti. Ja, dat is nummer Remember van Summer Love. Deze werd mij gestuurd. Je lag je dood vanuit Spanje. Vakantiegangers. Ja, je moet deze draaien. Deze horen we nu op dit moment aan het zwembad. Dus dan doen we ja, dan doe ik dat gewoon natuurlijk. Stuur ik deze weer terug. Ricky Martin! Make me fall. She gives new sensations, new kicks in the candlelight. She's got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 Live in the vie de loca. Ricky Martin, je hoort er niet zoveel meer van. Tot de tijd dat hij dat weer zijn zomerhit schoort. Want, wat zeg ik, schoort? Ja, dat is Twens, hè? Scoort. Nee, dat hij weer een, een, een hit scoort. Want, ja, kunnen wij weer een paar jaar vooruit. Want anders duurt het allemaal maar veel te lang. Je luistert nog steeds, naar zie je Wemco's Summer. En, uh, ja, het is druk uh, in de luisteraarslijst. Dat merk ik aan alle kanten. En uh, Ja, ik vind het leuk. Daar doen we het voor. Mr. President, Coco Jumbo.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 Say you're doing nicer. I like my chicken with rice lemonade, and lemonade. That's what you get when you shout that jump. now I gotta go. Yeah. Coco Jumbo van Mr. President, je hoort het allemaal uh, ja, bij ZFM Zandvoort, het station waar muziek in zit. Of is er nou een ander station? Nee, ik geloof toch echt dat wij er waren. Jawel, jawel, jawel, jawel. ZFM Zandvoort, je weet niet wat je hoort. Dat was hem. <laughs> jawel. Nou, ik heb een, een verzoekje klaarstaan en ik hoop, uh, ik hoop dat ik de goede heb. En zo niet, dan... Uh... Ja, dat is hem. Kom nog op het reis. Als Dr. Bieter erbij moet komen, dan is het niet best natuurlijk. Gelukkig is hij er altijd. Eentje mededeling ik van een huishoudelijke aard natuurlijk. Lijkt het je leuk om uh, ook bij de radio te werken? Als uh, zijn er is om te beginnen, zeg maar. Uh, neem eens even contact met ons op. Schuivers kunnen we altijd gebruiken. Tenzij de goede kant schuiven natuurlijk. Sorry, mits je de goede kant op schuift. <laughs> dus mensen voor techniek vrijwilligers, want alles draait hier op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen wij helemaal niks. En uh, ja, wij kunnen er nog wel een paar gebruiken, zeg maar. Loop eens binnen of uh, schrijf anders eens eventjes een mailtje naar redactie Wie je bent, wat je doet, wat je motivatie is. En wat je het leukste vindt natuurlijk. Jawel. Draak het volgende nummer speciaal alvast voor alle nieuwe vrijwilligers. Buiten is het 26 graden binnen 34. Kom op in de reis. We hebben natuurlijk een kleine aanvulling op mijn oproep van net precies. Geen gevraagd voor de techniek. Als je langs zou komen, dan kan je natuurlijk altijd Tolweg 10A. En uh, als je wil weten of er live uitgezonden wordt... gewoon even de radio aanzetten, dan hoor je dat natuurlijk. Maar ja, als je een echte fan bent, dan staat dat ding altijd aan natuurlijk, hè. Je kan luisteren via de ether, via internet, via de app... en zelfs tegenwoordig via DAP+. Wim Zonneveld zei altijd, ik wat te oud voor die rotzooi... Dat plus, wat is dat nou weer? Dan ga je er veel meer over horen hoor. te. Tu maar promis. Oh. Drie minuten van half vier bij ZWM Zandvoort. Goedemiddag. Pas chance. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis. Ik word bestoken met allerlei foto's en allerlei poses van mij. Houd het toch eens mee op jullie. Me. Ik word er niet warmer van hoor. Nee. Samba. Hier wel van. Disjanne. Ai. Ai, Samba, dit En eh, jawel. Ah, even rust jongens. Even rust. Even zitten. Even ontspannen. Ja. Pizza. En dat kan allemaal bij ZFM Zandvoort. Dat is nou het leuk dat je dus een hele variatie hebt aan luisteraars. En niet alleen in Zandvoort, ook verder buiten. Zoals bijvoorbeeld Vlaardingen. Jawel. En die is mij dus te vertellen dat de zanger van deze band, de zangeres... die kwam uit Vlaardingen en die heet Denise van Rijswijk. Dus dan weten we dat ook weer. Aan de microfoon, dank je wel. Fijn dat je luistert. Anietta Veldskoch, de zanger is van ABBA. Je kent haar vast nog wel. De hier is on. Net als hier trouwens. <laughs> die rotzakken die, die afstandsbediening verstopt van de na Nou, vooruit... Anjeta Velskocht, dat was die blonde zangeres, weet je nou wel? Uit Zweden, ja, die. <laughs> die heeft een solo projectje, uh, en die was trouwens ook de laatste nummer... want uh, daarnaast is ze op dat eilandje gaan zitten. En ik heb gehoord dat ze alweer een nieuwe LP heeft uitgebracht. En uh, ik ga ze even stiekem zoeken dan. Meccano. Yo de la luna. Die luistert nog steeds naar ZFM, Zandvoort. Tonto al que no entienda... A la luna hasta el amanecer, llorando pedía, al llegar el día de esposar un kale Tendrás a tu hombre que él morena desde el cielo habló. Primero que él engendres a él, que quien suelmola para no estar sola. De La Luna van Mecano. Mecano was volgens mij... Uh, het was van het songfestival, hè, geloof ik? Jawel. Ik heb je trouwens nog gekeken naar het songfestival van, uh, van dit jaar? Nou. Ik moet heel eerlijk zeggen, mijn favoriet was, uh, was België. En dat steek ik niet onder banken of stoelen. België! België. Want ik, uh, ik vond, uh, ik vond uh, ja, de Nederlandse inzending, ja, maar dat is mijn simpele persoonlijke mening. Ik heb er totaal geen verstand van. Maar ik, ik vond het, uh, mager geluid, uh, uh, ja, ik vond het niet helemaal geweldig. Het deed me heel erg denken aan Wilson Phillips, maar dan ja, bij lange na niet natuurlijk. Maar het leek er wel op. Maar ja, dat is persoonlijk. En persoonlijke dingen zeg ik niet voor de radio. Ofwel. Avicii! Met Levels. Fijn dat je luistert. Dit is uh, ZFM Zandvoort. En ZFM koos Summer. Ik hoop dat jullie meegaan. De laatste 15 minuutjes alweer. Man, man, man. We gaan er snel.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 Dance, people on the beach, dance. Avicii met levels de laatste 10 minuutjes jongens En dan is het alweer gebeurd Maar ja, dan is de zomer net begonnen eigenlijk Ik hoop dat jullie het warm hebben En dat jullie het vasthouden En uh, nog eens eventjes denken aan vandaag En dan doen we een keer ja, Een beetje met Atlantic Ocean van Waterfall Andersom natuurlijk Ik vond het in ieder geval leuk dat jullie uh, met z'n allen geluisterden. Want het waren nog wat luisteraars. En spreken we elkaar niet via de radio? Dan wel via misschien de strandoptreden of zo. Je weet het niet, hè? Zandvoort heeft het. Wil je de programmering weten van ZFM Zandvoort? Kijk dan eens op... Uh, www.zfmzandvoort.nl En dan bij programma's. Heb je op of aanmerkingen of aanvullingen of ideeën? Kom maar op. Je mag mij ervoor benaderen. Je mag even een mailtje sturen. Ter attentie van Albert-Jan Vos. Want dat is namelijk uh, ja, de man met de pet hier. De programmaleider, Stuur het maar eventjes naar redactie. Zandvoort.nl ja, Ik moest even denken. <laughs> Met uh, de vermelding van uh, Albert-Jan Vos. Ik kwam trouwens knap tegen dat hij niet even een ijsje kan brengen. Want uh, die 47 graden hier... Uh, oh. Zie ik hem nog even sluike reclame ertussen doorgooien? En er bestaat op Facebook zoiets als een plaat en jouw verhaal. Item dit keer is de uh, Soul. Wat is jouw favoriete Soulplaat? Ik zou zeggen, zoek die pagina's op en. Uh, ja, eventjes aanmelden en. Uh, ja, doe gezellig mee. En uh, uiteindelijk wordt dat dus de playlist voor uh, de eerstvolgende uitzending. En of het dan de Soulshow, Soul Train? Met Willem Bruijs natuurlijk. Nog negen minuten voor vier. Ik hou nog even mijn mond... en dan uh, kunnen jullie nog even genieten van de muziek. In plaats van een gewauwel van mij. Ja, ik krijg op berichtjes van, helaas, het is er weer voorbij die twee uur. Ja, ik kom er toch tussendoor. <laughs> Kun je niet weer langer blijven? Nee, dat kan niet, want dan krijg ik uh, Tramaland. dan krijg ik ruzie met de bond. En de bond, dat is de bond voor, ja, uh, yeah. wat is het? Lokale radio, ik weet het niet. Nee hoor, mijn tijd zit er zo meteen op en uh, misschien neemt iemand dat hier nader over. Ik weet het zo niet. Ik zie nog niemand. Wat ik wel zie, dat, uh, is dat er weer even een dansje aankomt.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 Ja, ja, ja, Mambo nummer 5. Nou, Lou Bega was dat. Nou, dat weten jullie natuurlijk zelf ook wel. Want jullie zijn zonnestraaltjes op zich, zeg ik dan maar. Ik draai nog één nummer, vol, weer, vol weer, En dat is de live versie van Los Lobos. Dat is een nummer uit 2013, als ik me niet vergis. En, uh, ja, ik denk wel dat dit de laatste wordt. Ja, ik denk het wel. Even mee, haken! En tot de volgende keer. Dus zie je Wem Zandvoort, Ville Bruist, hier Wem Koos Sama, en wie weet komt er nog een deel 2. Dag. Is de Het is een maar